met het De Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken John Kerry is in Egypte voor overleg over de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat. Egypte liet eerder al weten de Amerikaanse strategie om IS uit te schakelen te steunen. Kerry reist al dagen door het Midden-Oosten om medestanders te vinden in de strijd tegen de IS-extremisten die grote delen van Irak en Syrië hebben veroverd. In Cairo spreekt hij met de Egyptische president al-Sisi en de leider van de Arabische Liga al-Arabi. De installatie van de nieuwe Botlegbrug over de Oude Maas is vannacht mislukt. Tijdens het ophangen van de brug in Rotterdam brak een van de kabels. Doordat de kabel gerepareerd moest worden is het getijde gemist dat nodig was om de brug te kunnen installeren. Volgens Rijkswaterstaat wordt vanavond om zes uur een nieuwe poging gedaan om de brug op de pijlers te monteren. De nieuwe brug in de A15 naar de Maasvlakte wordt een van de grootste hefbruggen van Europa. In de Middellandse Zee tussen Malta en het Griekse eiland Creta zijn zeker twee bootvluchtelingen verdronken. Twintig anderen worden nog vermist. Zes mensen konden uit het water worden gered en zijn naar Creta gebracht. Reddingsdiensten zoeken in het water naar overlevenden. Waar de migranten vandaan komen is niet bekend. In de afgelopen maanden zijn veel migranten uit vooral Syrië en Eritrea omgekomen tijdens de oversteek naar Europa in vaak gammele bootjes.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 Het meldpunt voor seksueel misbruik is sinds 1 juli gesloten voor zaken die juridisch gezien verjaard zijn en waarvan de mogelijke dader niet meer in leven is. De vrouwen willen dat het meldpunt weer voor onbepaalde tijd open gaat. De bisschoppen zeggen dat sluiting van het meldpunt ruim een half jaar tevoren is aangekondigd. Ze vinden dat redelijk. Heropening wordt dan ook niet overwogen. Het weer geregeld zon, maar vooral in het oosten en zuidoosten nog bewolkt. Wel droog, temperatuur tussen 20 en 22 graden. Dit, was... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A15 richting Rotterdam... tussen Gorkem en Sliedrecht-Oost 2 kilometer met Papendrecht 3. De A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenissen 2 kilometer na een ongeluk. Daarom is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 van nu aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Een plaatje uit de oude doos, he, om het zo maar even te zeggen. Je hoort de, de Nederlandse groep Spargo en One Night Affair. Het is 7 over 2, een hele middag Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op Zaterdag. We zijn er weer. En hij is er ook weer. Albert Jan, goeiemiddag. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom 3 uur live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10a. Zandvoort op Zaterdag. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, we staan eigenlijk bol van de activiteiten. De hoofdmoot zal vandaag en morgen zijn natuurlijk het KLM open... dat verspeeld wordt op de Kennema Golf and Country Club. Gisteren en eergisteren was er al volop een strijd geleverd. En de schifting heeft dus gisteren plaatsgevonden... En waar met als gevolg dat de 8, 76 spelers dit weekend zijn ingegaan. Daarover straks uitgebreid meer, want we hebben twee verslaggevers ter plaatse. Dat zijn David Habich en Maurice Mulder. En om kwart over twee gaan we voor een update... gaan we voor het eerst schakelen met de, de baan al daar. En hoe is het met Luiten? Nou, Luiten was natuurlijk na dag één de leider... Maar is uh, desastreus begonnen aan de derde dag. En daarover natuurlijk uh, veel meer. Zal hij zich weer herstellen? Te ja of te nee? U hoort het allemaal bij ZFM. KLM Open Radio vandaag, kan ik wel zeggen. Maar natuurlijk, ook de vaste items gaan we niet, uh, gaan we niet aan voorbij. Zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is van alles te doen in en rondom Zandvoort. En deze evenementen verdienen nu aandacht. En dan kan u gelijk even meeschrijven. Om half drie. Ik ben erg benieuwd. Het enige echte Zandvoortse weerbericht. En onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn... gaat ons vertellen wat dit weekend ons te wachten staat. En de komende week. Dat allemaal om half drie. Uiteraard vergeten we ook niet het dier van de week... rond de klok van half vijf. En die luistert daarnaam Stitch. En het gedicht van de week, ja liefde, hij komt er weer aan... rond de klok van kwart voor vijf. Waar kan het anders over gaan dan over golf en ballen? Hmm, om het zo uiteraard. Te Dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de muziek hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En we hebben natuurlijk ook nog aandacht... voor het Open Monumentendagen dit weekend al hier in Zandvoort. Met als thema op reis naar Zandvoort. Het laatste uur, laatste uur hebben we natuurlijk nog nieuws van de Formule 1 en de DTM die dit weekend verreden wordt in de Lausitzring. En ik zou zeggen, uh, genoeg reden om te blijven luisteren... en uh, laat u zich op, uh, op deze zender op de hoogte houden van de ontwikkelingen... op de Kennemer Golf Country Club tijdens het Kalem Open 2014. En daar gaan we zo meteen over een tweetal platen live naartoe schakelen... en dan hebben we Maurice Mulder in de uitzending. Wat ben jij bruin geworden trouwens Albert-Jan? Mijn vrouw zegt Rosé. Zeker op vakantie geweest, hè? Ja, maar nee, ja. maar weer lekker op zo voort. Hier is Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Net alsof een re reclame aan het kijken zijn voor een uh, bepaalde auto. Hè? Je hoorde Locked Out of Heaven, de nieuwe zin van Bruno Mars. Zet je radio in het zand? Dit is ZFM Zandvoort. dadelijk gaan we over naar uh, de Kennemer Golf Country Club. Daar is verslaggever Maurice Mulder. En daar hebben we het natuurlijk over het open dit weekend op de Kennemer Golf Country Club. En hoe het gaat met luiten, horen we ook zo meteen van Maurice. Maar eerst deze. Zeker van de dames van Sisterslet, Dat was Frankie. En van Frankie gaan we over naar uh, Maurice Mulder. Goedemiddag Maurice, welkom. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en Albert Jan. Ja, jij staat uh, live bij het uh, KLM Open op uh, de Kemmer Golf Country Club. Ja, ik sta hier weer op de Kemmer Golf en Country Club. De derde dag van uh, KLM Open 2014 is begonnen vanochtend vroeg al. ...om 10 voor 10 om precies te zijn met een hele mooie flight van Robert Carlsen en Renier Sext de Nederlander. De derde flight was van Robert-Jan Dirksen en op een gegeven moment stond hij als beste Nederlander te boeken voor vandaag. Hij had het moment te scoren van min 5, maar hij is weer ingehaald door onze Luiten. En Albert-Jan vertelde al in het begin van het uur dat Luiten een zware dobber had. Op de 2, hol 2, dat is de tweede... Uh, baan die hij ging spelen, moest hij 9 slagen overdoen. Waardoor zijn score... Uh, helemaal weer in het niet was van gisteren. Maar op hole 4, 5 en 6... heeft hij een beurdee geslagen. En op, op hol 8... helaas een bogey. Dat maakt luiten nu op het moment op min 4. En als je kijkt... leider op het moment in... deze wedstrijd. Dat is Pablo Larraban... uit Spanje. Uh, die staat op het moment... op min 11... En uh, ja, ik moet nog meer vertellen. Paul ja, Casey? Heeft... Paul Casey, heb je daar nog informatie over? Want die schijnt vandaag de dag van zijn leven te hebben. Ik heb Casey helaas niet gevolgd, dus die zou ik niet weten. Wie wel ja. ik wel ook gevolgd, dat is de amateur, de enige amateur die de kut gisteravond ja. gehaald heeft. En dat is uh, Kritemeijer. Kritemeijer heeft zijn hals uh, gelopen. En uh, ja, eigenlijk de story van vandaag, van die hele flight was allemaal net niet, helaas. Um, hij liep samen met een andere Nederlander. En iedere keer net niet haalde hij zijn Beardyput of putt, Waardoor hij uiteindelijk geëindigd is op level par. Tenminste, nu op level par staat, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, een, am een amateur op uh, zo'n professioneel toernooi. Uh, en die speelt toch uh, gelijk aan de baan. Dat is toch wel een prestatie? Het is een hele prestatie. Hij heeft gisteren de kut van ook level par gehaald. Met 69, zeg ik dat goed? Ja. Dus hij uh, staat er heel goed voor. En de hele prestatie, want er zijn duizenden duizenden mensen in de Golfkapsclub. En dat je daar dan zo'n score haalt, dat vind ik knap. Ik doe het hem niet na. Denk jij ook niet? Uh, nee, zeker niet. Uh, Robert-Jan Derksen, hoe, uh, de, die is bezig met zijn afscheidstournee, om het zo maar eens te zeggen. Hij uh, uh, heeft nog met, net met de hakken over de sloot de kut gehaald gisteren. Uh, maar hij is er dit weekend ook nog bij, hè? Ja, hij is vandaag bij. Gisteren is hij geëindigd met uh, min 2, dus uh, 2 uh, slagen onder van de baan, waardoor hij dus eigenlijk de kut uh, haalde. Uh, en op het moment staat hij uh, min 5. Hij is 10 over 10 begonnen op de eerste rol. En nu is hij, uh, uh, ik heb hem net gezien op de 16e, 17e, zou hij nou ongeveer aankomen, op de 18e bijna. Oké, okay, uh, jullie zijn ook te volgen. Hè? Jullie hebben ook berichten via de, hoe heet dat ook alweer, met een duur woord. Via de ZFM-app. En dan hebben jullie iets van een Twitter-account. Ja, er loopt ook een Twitter-account. Die is op het moment iets wat minder actief. Omdat uh, ja, uh, hier op het kennenburg Club. hebben de spelers heel veel last gehad gisteren en hier gisteren, Van uh, fotografen, van telefoons, van toeschouwers die allemaal herrie maken. Dus de Marshalls zijn op het moment heel erg streng op het maken van foto's op de baan. Uh, waardoor wij uh, iets minder uh, aan het twitteren zijn. Want wat is nou het mooiste? Dat je het kan verslaan met beeld en tekst. Ja. Maar alsnog zal er wat getwitterd worden... en dat is te volgen op het ZFM Golf op de Twitter-account. Wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is hoe hoog het gras staat. Weet jij dat allemaal, hè? Hangt er vanaf waar je in de baan bent? In de geur of uh, in de rough of op de green? Nou, ik weet het al. Elf op de tee. Op de tee, ja. is ook belangrijk. De tee is wel leuk om te weten. Misschien de 6 mm. De greens... 2,25 mm boven de greens van 4 en 6. Die zijn op 2,5 mm gebaard, omdat die best wel stijl zijn. De fair op 9 mm en de rough op 30 mm. Nog even een vraagje over de, de, het steken van de holes. Die worden elke dag uh, worden die verplaatst. Staan ze lastig uh, op de diverse uh, fair uh, greens... of staan ze over het algemeen wat aan de makkelijkere kant? Uh, ik vind ze persoonlijk wel e redelijk gemiddeld tot makkelijk wel staan vandaag. Gisteren vond ik een paar hols uh, best wel lastig staan. Maar de belangrijkste zijn natuurlijk morgen. En ik denk dat ze morgen ultra moeilijk worden gestoken. De wind op het moment is best wel redelijk tot uh, veel. Nou, dat hoor je zo direct van Lex van Hoor natuurlijk. En daar hebben ze toch wel last van hoor. Nee. Dus ja, ze staan op goede de cups. De pins, maar door wind wordt het toch wel wat lastiger. Oké, okay, nou Mo, uh, ik zou zeggen, volg het voor ons op de voet... en uh, om kwart voor drie uh, dan uh, gaan we jullie weer bellen. Ja, om kwart voor drie ga je mijn collega David bellen... die zal dan ook in de baan aanwezig zijn. En ik ga op de 18 even kijken hoe het uh, afloopt met uh, Dirksen. Helemaal goed, uh, Maurice. Ik heb nog even één uh, korte vraag aan je. Vandaag weer een drukke dag op de Kenneman Golf Country Club. Er zijn weer vele mensen, neem ik aan, hè? Ja, schrikje, er zijn ongeveer... Uh, nee, ik denk... Nou, Dirkse komt nu aan, hoor ik net. Er zijn ongeveer een paar daar. Ik zou niet weten hoeveel. Ja, volle bussen richting uh, de golfclub. Ja, er rijden pendelbussen vanaf station en vanaf het circuit waar de zijn. En in tegenstelling tot eerdere... Sorry dat ik je even interrompeer hoor, maar in tegenstelling tot eerdere berichten... De treinen rijden gewoon uh, dit weekend. Ze zouden uh, eruit liggen, maar de treinen rijden ook. Alleen s'nachts rijden ze dus even niet in verband met werkzaamheden. Maar via de trein, op de pendelbussen... is de beste manier om naar de, de golf te gaan, denk ik. Ja, klopt. Ik zag ze inderdaad rijden... en uh, daardoor is de toestroom van toeschouwers uh, ernstig groot. En dat is maar goed ook, want het is mooi weer. Uh, even een kleine update. Uh, Lazarabal die stond op min 11 alleen... maar die is nou gedeelde eerste plaats... met Wattel, die ook op min 11 staat. En Dirkse komt zo direct uh, naar Rol 18 toe met min 5... En zijn flightgenoot staat op min 1. Oké, okay, we komen straks bij, jou, bij jullie weer terug. Ik zou zeggen, uh, geniet van uh, het mooie golf daar op de Golf Country Club. Gaan we doen, dankjewel. Ik ben benieuwd naar het uh, weerbericht van Lex. Ja, dan weet je hoe het uh, weer uh, gaat worden <lacht> al daar. Heel dadelijk om half drie na twee platen bij CFM. En eentje van die twee is deze van Sailor. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.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 Girls, girls, girls. Well, the maid of honor. Er is nou weer regen. Daar hebben we helemaal geen zin in. En laten we hopen dat het de komende dagen in ieder geval droog blijft. En dat gaan we natuurlijk horen van Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Ik, ik vraag me af: wie had het over regen? Ja, in dat plaatje hadden ze het over regen. Oh, nee, dan Fall is het like goed. Fall like rain, ik denk niet nou. Nee, dan is het goed, joh. Nee, ik... jij, jij hebt het niet over regen gehad. Ik schrok me de dat ja, schrok... <laughs> Zal je toch niet gebeuren, hè? Ja, ik zal die kaarten toch wel goed gelezen Goedemiddag, ja. hebben. Goedemiddag, uh, trouwens. Goedemiddag. Niet, niet vanaf het strand? Nee. Nee nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het zit er niet in, hè? Nee, nee, het valt een beetje tegen. Als je mijn weersverwachting van gisteravond had gelezen... En dat hebben we. Dan had je je zwembroek klaargelegd. Klopt. Ja, die ja. lag ja. al klaar. Ja, de mijne ook. <laughs> maar, maar die ligt nog steeds klaar. Want ik heb mijn lange broek aangetrokken. Ik ben naar de studio gegaan, want het valt knap tegen vandaag. Als je op de satellietfoto kijkt, dan zie je dat het boven het binnenland veel meer zon is dan uh, boven de kust. Het blijft hier plakken. Dit zijn plakbewolking. Stapelbewolking. En die blijft plakken boven de kust. Dus we hebben mooi pech vandaag. Ik ben er vanochtend 6 uur mijn nest vooruit gegaan, joh. Echt, het begint waar? op werken te lijken. Ja, wel. Het ha, ha. wordt tijd dat je even een pauze in last. Ja, ja, dat gaan we ook doen ook. <lacht> Grote grijs op zich ja, ja. Want ik vertrouwde het niet helemaal. En inderdaad, het ging niet goed. Vanochtend eh, om 6 uur was het dus zwaar bewolkt. En nu hebben we de stapelwolken. En af en toe laat de zon zich zien. En dat houden we vanmiddag. Misschien aan het eind van de middag de zon er een beetje meer bij komt. Maar ja, dat is het te laat. <tog> <tog> ja. Nou, en de wind, uh, dat valt ook tegen. Die is uh, een, niet noordoost, maar die is gedraaid naar noord. En vanochtend was het windkracht 4. En nu is het windkracht 5. Kijk, dat is leuk voor nieuws voor onze golvers. Ja, en hij is puur noord. En de maximumtemperatuur is ongeveer 20 graden. Als het bewolkt is, kan het even zakken naar 19. Maar gemiddeld komen we uit op 20 graden vandaag. Nou, morgen dan beginnen we hoopvol met zon. Mm. Maar in de middag gaat de bewolking toenemen. Maar we houden het wel droog. Dan staat dan een matige noord- tot noordoostenwind. En de maximumtemperatuur komt eveneens als vandaag... Uit op ongeveer 20 graden. Dan gaan we naar de maandag. Nee, ik naar... heb nog even één oh. vraag. Morgen een uh, kalm zeetje of niet? kalm zeetje? Ja, kalm zeetje. Uh, nou, hij is uh, matig noordoost. Dus ja, de, de, de, de, de, de golven zijn uh, uh, langs de kust. Nee, Morgen mor gaan de, een paar collega's van ons uh, de boot op. De zee op met de boot. Oh ja, klopt. Ja, dus... Uh, mm. ja. Nou ja, hij is matig noordoost. En, uh, ja, daar heb ik niet op gelet, Rob. Dat had je even eerder moeten vragen. Oké, okay. Nou, dat... we komen er nog op uh, terug. We blijven je volgen, ja, wat dat betreft. Uh, dat is goed. Je, je, uh, je kan het zo meteen wel vertellen. Dan zoek ik het even voor je uit. Uh, maandag was ik geleden. Ja. Dan is het uh, meest bewolkt. Er staat weinig wind. En de maximumtemperatuur blijft rond de 20 graden. Misschien dat het eind van de middag de zon er een beetje bij komt, maar dat zal weinig voorstellen. Maar ik heb toch mijn hoop gevestigd op de dinsdag. Want dan hebben we weer periode met zon. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur gaat stijgen naar 21 graden. Terwijl de normale temperatuur voor de tijd van het jaar die is 18,5. Dus we zitten nog steeds boven, ons, uh, ja. Ja, boven, boven normaal. Dan gaan we naar de vooruitzichten voor de komende week. Na maandag, want maandag is het bewolkt, dan is er geregeld zon. En de temperaturen die lopen verder op tot ruim boven normaal in Zandvoort. En uh, ik werk met twee weermodellen. Uh, Dat is het Amerikaanse model en het Europese model. Het Europese model die uh, berekent uh, 4,25 graden. En het uh, Amerikaanse model... die zit op 3,24 graden. Dus zullen we het maar op 3,24 graden houden... want Ik het is toch de meest betrouwbare. Ik ben het helemaal met je eens. Ja? Ja. Uh, als je nog een duik in de zee wil nemen... dat kan ook natuurlijk. 18,5 graden. 18,5 graden. Is te, nog. is te doen. Is nog te doen. Het is doorzetten, maar... Is te <laughs> is doen. Even doorbijten, maar ja. goed. Zwemmen dus kan. Goed. Nou ja, willen de mensen het weer blijven volgen... kunnen ze jou volgen op Twitter... Ja, op het uh, Meteopagina. Je kan ook zoeken op uh, Meteo Zandvoort. dan kan je me volgen op uh, www.meteopagina.nl. Wat heb ik nog meer voor? Uh... Oh ja. Op, de... op uh, CfM TV natuurlijk. Ja, en op de app van uh, CfM Op, op de TV. ZfM Zandvoort app. Ja. Nu te downloaden trouwens. Ja, en dan komen ze me tegen en dan vragen ze nog wat voor weer is het morgen. Ja, kijk dan op de app. Ja, kijk dan op de app. <lacht> Elke even een keer rustige boodschappen doen. <laughs> <laughs> nou, Lex, weet je wat we gaan doen? We komen zo meteen nog even bij terug voor het uh, kalme van vanmorgen. Ja, doen we. Oké, okay, dankjewel, Lex van Oren. Dat was het weer. Back to the 70s met deze van Wild Cherry en Play That Funky Music. Dat was Play het Funky Music. Ja. <laughs> dat ging te snel. Helemaal goed, de single van no Wild Cherry. Ja, we gaan weer over naar Lex van den Hoorn... het kalme van zeetje vanmorgen. Want ze gaan met de boot de zee op. Ja. Nou, dan uh, hebben ze dus windkracht drie tot vier. En uh, voor, de, voor de watersporters, die werken met knopen... dat is elf knopen, rond de elf knopen. En de golfrichting is noord... En de golfhoogte is een halve meter tot 70 centimeter. Is dat veel, is dat weinig? Nou, zeg het maar. Ja, nou ja, als je, ja voor, de, voor de echte zeiler zal het niet zo veel zijn. Maar nee. voor de andere is het natuurlijk wel weer hoog. Nou ja, Echt het, persoonlijk. Is het, het, het is natuurlijk als je met een, een speedboot gaat... dan is het wel klappen natuurlijk. Hé, hey, oh jee, oh jee. Oh jee. Oh jee. Ja. Maar je had het over zeur, Rob. Wie ja, ze? de collega's zijn gewaarschuwd. Dolly Tempierik, uh, Rob Bossink... Ja. Onze nieuwe voorzitter Belinda Keurensen. En uh, uh, onze, onze, ook uh, Roel, Roel van der Hof. Roel van der Hof van, of, uh, van CFM, CFM TV. Wat gaan ze er doen dan op zee? Ja, ze gaan, uh, ze gaan iets doen. Het is nog een beetje geheim. Film. Okay. Filmen? Dat, dat, dat, dat zal er wel bij komen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heb je gelijk. Ja, <laughs> dus we zullen dat later wel ergens terug kunnen zien. Dus uiteraard uiteraard Blijf blij volgen op uh, Cfn TV, hè? Ja. Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 te kijken. Alleen aankomende vrijdag dan weer net niet. Nee, dan weer net niet. Dan weer net niet. Nou, maar ik ga voor onze collega's wel een leuk plaatje draaien hoor. Hier is Stef Ekkel en we hebben een Wombos. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel dood gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan het Leentje geweldig de pest.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 Ze even de deur uit op hun tafelboot en we hebben een boot.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 We draaiden we even speciaal voor onze collega's die morgen de zee op gaan met een boot. Nee, geen woonboot, maar een uh, motorboot. Een speedboot. We wensen jullie uiteraard heel veel succes. Je uh, Stef Ekkel en we hebben een woonboot. Het is inmiddels kwart voor drie geworden bij op Zaterdag. We volgen vandaag niet alleen de kolf op uh, de Kermakolfe Country Club, maar ook het voetbal. En we hebben het over de wedstrijd van Veteranen 1. Zij spelen vandaag uh, tegen Heerlegom. Tussenstand bij die wedstrijd 1 tegen 1. En voor de veteranen 1 heeft juist de Ferry Nanaï 1-1 gelijk gespeeld. Bent u daarvan ook weer op de hoogte. En voor het voetbal gaan we weer over naar het golf. De KLM open op de Kenneman Golf en Country Club. Daar is onze verslaggever David Habig. Goedemiddag David. Uh, goedemiddag Rob. <laughs> ja, het is, uh, het is me wat vandaag. Uh, maar de le leek zo goed te gaan... Tot uh, hij bij hol 8 komt, uh, niet al te lange hol. Uh, deze hol is uh, over het algemeen een paar drie. En hij had daar zeven verslagen voor nodig. Zo. So. En dat is, ja, normaal gesproken, dit, dit is echt een one in, uh, whole in one uh, hole. Uh, uh, zo kort. Maar uh, ik sta nu langs uh, hole 10. En uh, daar is zojuist Batel langs gekomen. En die staat ook op. Die staat momenteel op min 11. Hij stond gelijk aan. Uh, aan larazza maar. Uh, die is dus een beetje ingezakt. Net, net zoals uh, Joost Luiten, hè. die had ook een uh, miserabele start. Klopt, klopt. Maar Joost Luijten is het nu wel goed aan het terugpakken. Uh, die heeft echt al uh, uh, een aantal holes achter elkaar eigenlijk, uh, paar of birdie. Dus die is wel weer aan het, uh, aan het scoren en stond weer op min 5. Goed. Uh, uh, verder, uh, hoe is de, hebben de spelers last van wind of valt het mee? Uh, nou ja, op de hoge hols, op, op de 16 en de 15 bijvoorbeeld, uh, zie je dat, uh, dat er toch wel een beetje last is van wind. Uh, op de 15 staat hij eigenlijk in de rug, dus daar zie je de ballen eigenlijk uh, een stuk verder neerkomen dan dat uh, de speler gepland had. Uh, dat is een beetje zonde natuurlijk, want dat is de hole in de bon Hoog. Uh, dat is de, de hole waar men de ruimte, uh, ruimtereis kan winnen. Um, voor de rest op de 16 zie je veel afzwaaiers naar, uh, uh, naar, naar links toe. Dat is eigenlijk al het hele weekend zo. Um, je ziet, uh, daardoor is ook bijvoorbeeld één speler uh, beruilijk getroffen. Uh, Zanotti. Uh, dat was uh, op de donderdag al. Ja, ik heb begrepen dat het inmiddels weer goed met hem gaat. Maar vaak hoor je wel dat uh, toeschouwers geraakt worden. Maar uh, zelden of nooit wordt een speler geraakt. Nee, precies. Die staan natuurlijk altijd in de bal. En deze uh, bal kwam ook van hole 14, waar je het eigenlijk niet zou verwachten. Naar een grote schrik uh, toen door het hele spelersveld en ook bij de toeschouwers. Maar uh, in ieder geval, ja. we hebben een uh, nieuwe leider. Uh, Wattel. En, uh, vandaag staat er ja. als, Gisteren had La, La bal uh, het baanrecord met een ronde van 62. Maar Paul Casey schijnt ook goed op weg te zijn om het baanrecord aan te vallen. Ja, en ik zag Wattel ook. Die stond op voor vandaag op min 9. Kijk, dat zijn scores. Ja, dat zijn behoorlijke scores. Dus uh, ja, eventjes kijken hoe het, uh, hoe het zich er vanaf, uh, hoe, hoe het zich gaat uitspelen vandaag. Ja. Um, Waarschijnlijk, uh, uh, ik denk niet dat Luiten vandaag uh, nog verder uh, uh, zal gaan stijgen. Al krijgt hij nu wel zijn, zijn betere holes uh, voor de kiezen. Um, de, hij bevindt zich momenteel op, uh, ik denk, hole, uh, ik weet het niet... Nou. Ergens, ergens achterin in ieder geval. Ja, min vijf en dan ga je weer richting clubhuis op een gegeven moment. En, en, dat zijn de holes waar hij ook gisteren uh, en eergisteren uh, birdies kon maken. Hoewel het gisteren wat ja. minder met hem ging. Maar donderdag had hij inderdaad daar allemaal birdies. Nou, laten we dat afwachten. Jullie houden ons op de hoogte. We komen om kwart over drie weer bij jullie terug voor de volgende update. Oké. Okay. David, uh, ja, Luiten is zeker een van de spelers die het meeste gevolgd wordt hè, tijdens het uh, KLM Open. Nou ja, je, je zag met name uh, op het moment... Ik was, ik was op dat moment Dirk aan het volgen, die uiteindelijk is geëindigd op min 5. <lacht> Niet onverdienstelijk, zo'n min 3 voor de dag. Um, maar ik, ik was, ik was Dirk aan het volgen. en uh, Op het moment dat uh, eigenlijk uh, Joost uh, die grote klappen maakte... Uh, zag je dat uh, de flight van Derksen een stuk, uh, stuk drukker werd. <laughs> ja, die dachten van uh, Luiter valt een stuk terug... naar die uh, miserabele 9 op de tweede hal. Zo van, uh, nou ja, dan gaan we dus. met Dirkse mee. Want die heeft een keurige, tweede, een keurige derde ronde neergelegd... met een totaalscore van ja. min 5. Dus die doet mee. Ja, en... Die heeft het prima gedaan. Ik hoop dat jullie me straks ook nog kunnen even informeren over de enige amateur die de kut gehaald heeft. En dan hebben we het over de Nederlander, Meijer. Wellicht daarover straks ja. meer. Maar ik zou zeggen, ja. tot zover, hartstikke bedankt voor deze update. En om kwart over drie gaan we weer verder. Tot zo. Tot, tot, zo. tot zo. David Habig, live vanaf de Kennema Golf and Country Club. Ook CFM volgt het KLM Open 2014 op de voet. Beleef het mee. Ik ben een lid uit 1984 bij CFM Johannes Charlie Roth. En in die evening. Het is drie minuten voor drie, voor de einde van uur één van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn Albert en ik er nog twee lang tussen drie en vijf. Met uiteraard heel veel muziek en informatie. Graag tot zometeen.